Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De autoriteit Consumenten en Markt geeft geen toestemming voor een overname van postbedrijf Cent door PostNL. De mededingingsautoriteit zegt dat er door de fusie een monopolie zou ontstaan. Ook zou de overname leiden tot forse prijsstijgingen. Wel erkent de autoriteit dat er door de overname efficiënter gewerkt kan worden. Maar de conclusie is dat de voordelen niet groot genoeg zijn. Het kabinet kan het besluit van de ACM nog naast zich neerleggen. Staatssecretaris Keizer van Economische Zaken staat positief tegenover de fusie. Politiekorpschef Akerboom eist de invoering van een stroomstootwapen voor agenten. In een interview met de Telegraaf zegt hij dat dat nodig is om het gezag van de politie op straat terug te krijgen. Akerboom is woedend over de toename van het geweld tegen politiemensen. Hij wil dat de politiek nu eindelijk haast maakt met de invoering van de taser. De meeste Nederlanders doen nog weinig aan het aardgasvrijmaken van hun huis. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau maken ze zich zorgen over de betaalbaarheid, de nieuwe technieken en het overheidsbeleid. Opvallend is dat gasfornuizen niet veel meer worden verkocht, maar voor de verwarming van huizen is de gasgestookte HR-ketel nog steeds het populairst. Het dodental van de orkaan Dorian op de Bahama's is opgelopen tot 20. Ook is er veel schade. Zeker 70.000 mensen hebben direct hulp nodig, zegt de minister van Gezondheidszorg. Dorian ligt inmiddels voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia... en is flink in kracht afgenomen. Er komen op korte termijn geen verkiezingen in Groot-Brittannië. Premier Johnson had daarom gevraagd... maar het Britse lagerhuis heeft zijn verzoek afgewezen. Eerder op de avond stemde het lagerhuis al tegen een no-deal-Brexit... Vandaag moet het Hogerhuis beslissen of zo'n no-deal-brexit van de baan is. Het weer kans op buien, vooral in het noorden ook met onweer en windstoten. Later vandaag af en toe zon, maar ook regen en veel wind. Aan zee staat een harde noordwestenwind. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. Morgen meer regen en ook in het weekend buiig en niet veel warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. File staan er op de A7 richting Zaandam bij Purmerend 4 kilometer. Dan op de A10 Noord, daar staat vanaf Landsmeer tot aan de Koenten 3 kilometer. De A44 naar Amsterdam bij Oude Wetering 5. En op de N201 richting Hilversum voor de aansluiting met de A2 2 kilometer. slotte de N242 middenmeer richting Alkmaar. Daar staat voor Industrieterrein Boekelemeer een file van 4 kilometer.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 Bij ZFM in de morgen. Goedemorgen, ZFM. Een nieuwe dag, nieuwe kansen. Beetje veel wind hier in Zandvoort. En wij zijn er tot 10 uur. Met de leukste muziek, nieuws over Zandvoort en nog veel meer. ZFM, 24 uur per dag, jouw zender. Hou hem op ZFN. Hier zijn de stylistics. Hier bij ZFM grote hit geweest in 1975 alweer. Tijd vliegt de Jalolle. ZFM samen met Genesis. Follow me, follow you. Maar dan de live versie. Wel zullen. leuk. En uiteraard, Phil Collins die zingt. Kom maar, Phil, laat het eens horen. Kom. Me. my love, I hope you'll always be, right here by my side. is 1978. Phil Collins zat er nog maar net in. En dit was een grote hit, ze. En hij drumde ook, natuurlijk. Briljant stukje muziek op ZFM. 24 uur per dag. Het is 11 over 8. Goedemorgen. Lekker kopje koffie erbij. Wat wil je nog meer? En dit weekend natuurlijk, die historische Grand Prix. Ja, dat wordt een feest hoor, dat wordt een feest. En natuurlijk de, de, de parade in, in Zandvoort. Met al die mooie, prachtige auto's. Ja, dat zijn, dat zijn de mooie dagen. Hopen op een beetje mooi weer. Hier is Gloria. Laat het eens horen, meid. Dit is ZFM. Gainer. Populaire disco dame uit de 70 en 80 jaren. Prachtige nummers gemaakt, waaronder deze, maar ook een nummer, Can Take My Eyes Off Of You, die is meer dan 200 keer gecoverd. Nou, dan kan je nog eens op vakantie, want dat levert wel wat op. 7 minuten 45 seconden lang was dit I Will Survive. Ik ben genoeg genoeg scratches watching you're watching me watching like ZFM, het geluid van Zandvoort. En dit was Rockwell. Samen met Michael Jackson. Die moest even meezingen. Want Rockwell is de zoon van Barry Gordy. En Barry Gordy was de oprichter van het Motown-label. En zo werkt dat natuurlijk. Ons kent ons, dames en heren. En kijk, deze nog. Bij ZFM in de morgen... Tool. Straight up. Set them. baby, baby. 80 stond ze op nummer 3 in de top 40. Ja, best een groot niet geweest. Leuk ook. ZFM. Drie voor half negen. De leukste muziek in de morgen. Hoor je bij ZFM. Beetje niet zo nieuw, maar wel uh, lekker. Fijne, fijne, fijne platen. Bijvoorbeeld wel Aha, een touchy. Hey! Come on, come on. Goedemorgen, je luistert naar Geer Lortman bij Aha uit Noorwegen. Weet je hoe ze naar naam kwamen? Knowing Me, Knowing You van ABBA, die hoorden ze. En daar zit dat in, hè? Aha. En toen dachten ze, nou, dat is een leuke naam voor een band. Laten we dat doen. Grote hitschap. Een vrolijke muziek. Bij ZFM. Twee minuten over half negen. Als je nog in je bed ligt... dan zag er maar eens uitkomen. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Princess was dat. Uh, met zijn jouw number one. ZFM. Het geluid van zandvoort. 24 uur per dag. Met cultuur, evenementen, gemeente, nieuws, politiek, sport, zijn weer en verkeer. Eigenlijk alles wat je nodig hebt op de kabel Op de Kabelopholder 4.5. De naam, Sylvester James, zo heette die. En wie hebben we hier? De drie graden. De drie graden, Dirty Old Man. En ik heb ook een nieuwe vriendin bij me. Hey zie old man. Hoe is het ermee? met z'n allen aan het dansen in uh, Chin Hey Siri. Hey Siri, wat wordt het weer vandaag? Momenteel is het gedeeltelijk bewolkt en is het 15 graden in Zandvoort. Houd rekening met wind vanaf in de ochtend. Vervolgens in de middag een gedeeltelijk bewolkte lucht... De temperatuur daalt van 16 graden naar 14 graden vannacht. Uh, goede info. De Siri is mijn nieuwe vriendin. Kan je wat mee hoor. Moet je maar eens op Google uh, de leukste Siri vragen. Erg grappig. En dit is ook leuk. Weet je nog wat het is? Calling is the zat The en and a brand new day ZFM voor jou in de morgen Everybody look around cause there's a Geplaat. ...van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Even kijken jongens. En uh, aanstaande zaterdag en zondag moet je zeker even naar de boulevard komen... ...want dan verandert de boulevard in een openluchtmuseum... ...met prachtige oude auto's, Grand Prix Tot en met 1985. En in 1982 kwam dit. Do You Believe in Love? Julia Lewis in the News. Leuke band was dat. De grote hit was ook If This Is It. Mooie stem heeft Hij was eigenlijk mondharmonica speler. ZFM, goedemorgen. De mooiste platen, de leukste platen. Uit het verleden en het heden. Vanochtend doen we wat, wat met, met wat oudere muziek. So, stage, The Heartache Avenue. I found a place to live. I got in the heart in the dress. Avenue van de Mezzanet. One ticket, please. Come again for luck. She's an old step, yeah, she's on it. Oh for still yeah. Uh shake it all, baby. Shake it all. Very wide. Let the music play. I'm just a away. Yeah, right there. I'm oh voor negen. Ik krijg zo het nieuws. Weer een verkeer. Bij ZFM. En laat hem lekker staan, hè. De hele dag. Ik ben er tot tien uur. En Barry... Uh, Barry gaat zo weer weg. Te vroeg overleden in 2003. Aan een nierziekte. Helaas, helaas. Electric Light Orchestra bij ZFM, het geluid van Zandvoort, de mooiste muziek. Tijdwoordigvraag. Nou, Fortingen. Me Hetzelfde ZFM. Handport FM. Mm -hmm. Bij ZFM in de morgen. Zometeen het nieuws. Maar eerst nog een klein stukje chalemar. Bijna negen uur. Goedemorgen allemaal. Lekker kopje koffie erbij. 24 uur per dag, ZFM op je radio. Geniet ervan. Goedemorgen. Je luistert naar GM Logoman bij ZFM.